3 uur. NPO Radio 1 met Jan Mom. Goedemiddag. Ondanks een Europees verbod op het gebruik van pesticiden. worden ze toch regelmatig aangetroffen op groente en fruit in de supermarkt. zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Het gaat dan om importgroente en fruit van buiten Europa. Volgens voedselwaakhond Foodwatch weten we niet wat heten. En het Centrale Bureau Levensmiddelen reageert zo direct na het NWS-journaal.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 het Stieltjeskanaal bij Koevoorden, een auto die half in het water ging. In de kofferbak lag het stoffelijk overschot van de eigenaar, een man uit Klaasinaveen. In februari hield de politie ook een verdachte aan, een man van 39, ook uit Emmen. De apotheek van het AMC gaat zelf een medicijn maken tegen de zeldzame stofwisselingsziekte CTX. Dat medicijn wordt door de zorgverzekeraars vergoed. Nu is het nog zo dat medicijnen die door een apotheek worden gemaakt... alleen worden vergoed als er geen alternatief is. Maar de verzekeraars vinden de prijs van het bestaande middel ongefundeerd hoog. Het AMC verwacht wel een tegenreactie van de farmaceut. Ik kan me niet voorstellen dat ze dit uh, een goed idee vinden van ons. Dus uh, ze zullen vast gaan kijken of dit zo kan en mag...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 In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn minstens 28 mensen om het leven gekomen na het drinken van een giftig alcoholdrankje. De drank was zelf gestookt en werd bij een straatteentje verkocht. Volgens de politie hadden de slachtoffers na het drinken van de drank last van misselijkheid. Twee dagen later waren ze overleden. Het lokale media melden dat de politie een man heeft opgepakt die die giftige drank mogelijk in omloop heeft gebracht. Het gaat om zakjes op Lausanne, zegt correspondent Michel Maas over het dodelijke mengsel.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 De omgevallen grafstenen, vorige week in Diepenheim in Overijssel... waren niet vernield door vandalen, maar door de storm. Vorige week meldde de politie op Facebook... dat op de algemene begraafplaats zerken en dekplaten waren vernield. Ook waren er planten uit een oorlogsgraf gerukt. De politie sprak er schande van. Uiteindelijk blijkt de schade te zijn veroorzaakt... door de storm van 18 januari. De politie is opgelucht en zegt dat er te vroeg conclusies zijn getrokken.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 In Limburg staat op de A2 Belgische grens richting Eindhoven... tussen knoop het Europaplein en Maastricht Airport... 4 kilometer file met een kwartiervertraging. Daar liggen stenen op de weg, dat wordt nu opgeruimd. Op de A58 Breda richting Tilburg is een ongeluk gebeurd. Tussen Bavel en Tilburg Centrum staat 11 kilometer file met een uur vertraging. De rijbaan is dicht, het verkeer moet er over de vluchtstrook. Op de N2 de randweg Eindhoven vanuit Maastricht... staat 4 vier kilometer file door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht.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 NTO Radio 1. Avro Tros. Fruit was je voordat je het eet. Maar wat als er pesticiden in het fruit zitten? Zo een gesprek met Foodwatch. In de wereld van morgen gaan we via kunstmatige intelligentie... in het hoofd van de soldaat zitten. En om half vier, Politiek Vandaag. Joost Vullings, politiek commentator. Barbie was ook in Den Haag een thema. Jazeker, de schending van haar privacy heeft ook Den Haag bereikt. De Kamervragen zijn gesteld. En de indienste daarvan, Sharon Dijksma van de PvdA... is zo bij ons te gast. En ik heb nog iets, Jan. Aan het einde van de middag is er topoverleg over de WIF, de inlichtingenwet. Je weet wel, die WIT die door het referendum zeggen, is verworpen. Ja, gaat eh, het kabinet ja, die wet aanpassen? Dat is de vraag die op tafel ligt. En daar wil ik ook wel iets over gaan vertellen. Ik spreek je zo. Maar eerst, hoe gevaarlijk zijn pesticiden in het fruit? Jan Mon. Een vandaag. Weet wat je eet. U kent de slogan, en wij gaan even wat kennis over voeding toevoegen. In aardbeien, tomaten en spersiebonen die van buiten Europa komen, zitten regelmatig pesticiden. Dat blijkt uit inspecties van de Voedsel- en Warenautoriteit bij supermarkten, maar kraampjes en groothandels. Hoe schadelijk is dat? Ik vraag het aan Corina Cornelis. Ze is expert schadelijke stoffen van Foodwatch. Goedemiddag. Goedemiddag. En ik praat ook met Mark Jansen van het Centraal Bureau Levensmiddelen... en dat is de brancheorganisatie van supermarkten. Ook goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Cornelis, om met u te beginnen, even voor de luisteraar. Hoe erg is het als ik, ik noem maar wat, één keer per week een appel met pesticiden eet? Nou, het gaat hier uh, om een specifieke groep bestrijdingsmiddelen die in de Europese Unie niet gebruikt mag worden, juist om uh, consumenten zoals jij en ik te beschermen tegen de risico's die ze met zich meebrengen. Buiten Europa wordt het nog wel gebruikt, via import komt het op ons bord en Foodwatch wil dat supermarkten daar een einde aan maken. Ja, nee, dat, dat snap ik, want daarom zijn natuurlijk ook die regels Europees. Maar, maar hoe schadelijk is dat? Kunt u dat zeggen? Nou, dat ligt dus heel erg aan welke stof het is. Er is een groep van 140 stoffen waarvan Foodwatch vindt dat de supermarkten daar maatregelen van moet nemen. En daar zitten echt stoffen bij waarvan de Europese wetenschappers hebben gezegd... nou, daar zijn geen veilige grenswaarden voor mogelijk. Daarom mag het niet gebruikt worden in de Europese Unie. Gewoon helemaal niet gebruiken. En als ik nou, want dat doe ik eigenlijk wel, altijd mijn groenten en fruit goed was... Ja, bestrijdingsmiddelen zijn zo ontworpen dat ze er niet zo makkelijk afregenen. Dus je wacht ze er ook niet zo makkelijk af. Ja, en, en het zit er dus ook inderdaad letterlijk in? Het kan er ook in zitten, ja. Sommige bestrijdingsmiddelen die zitten ook helemaal in het groente en fruit zelf. Dus de enige oplossing is dat supermarkten tegen hun leveranciers zeggen... ze mogen niet gebruikt worden. Ja, waar die pesticiden in en op aangetroffen worden... dat is dus allemaal fruit van buiten Europa. Ja, precies. Het gaat hier om een uh, groep bestrijdingsmiddelen die zo gevaarlijk is dat we ze in Europa niet gebruiken. Maar in andere landen, zoals in Azië en in Zuid-Amerika... worden ze nog wel veel gebruikt. En juist supermarkten met hun grote inkoopmacht... kunnen dat gebruik stoppen en ons als consument daartegen beschermen. Kan ik het zien in de supermarkt? Kan ik het herkennen? Nee, dat kun je allemaal niet herkennen. Uh, uh, pas bij hele dure analyse uh, in het laboratorium kun je vinden wat erop zit. Supermarkten en de uh, voedselveiligheidsinspectie kunnen dat doen. Jij en ik als consument niet. Nee. U vindt dat de supermarkten maatregelen moeten, moeten nemen. Wat moeten ze doen? Zij moeten afspraken maken met hun leveranciers, gewoon in een inkoopeis opnemen als de bestrijdingsmiddelen in de Europese Unie niet gebruikt mogen worden omdat de consument daar mogelijk gevaar door loopt, dan mogen jullie ze ook niet gebruiken. Klinkt simpel eigenlijk, Mark Jansen. Is dat een goed idee voor de supermarkten? Nou, laat ik vooropstellen dat supermarkten eisen stellen... aan alle leveranciers waar ook ter wereld. Dus ook in landen van buiten de Europese Unie. En uh, als het specifiek over groente en fruit gaat... waar inderdaad gewasbeschermingsmiddelen gebruikt kunnen worden... tegen ziekte en plagen om oogsten te beschermen... en, en, en mensen in, in ontwikkelingslanden bijvoorbeeld uh, een boterham te laten verdienen... zodat ze die producten naar Europa kunnen exporteren... Uh, daar stellen wij eisen aan de productie. Hè, zeg maar de manier waarop uh, uh, gewasbeschermingsmiddelen... Worden Toegepast, maar ook uh, de producten zelf worden getest, zowel door uh, importeurs als door de producenten en uh, door supermarkten, maar ook door, uh, door de NVWA. En op basis van een uh, eerder rapport van de, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, die heel risicogericht gaat zoeken naar specifieke producten, groenten en fruit waar uh, mogelijk middelengebruik uh, van toepassing is geweest uh, ja, heeft Foodwatch nu naar buiten gebracht dat uh, in 1% van de gevallen uh, van, op producten die in supermarkten uh, worden verkocht uh, een maximale limiet van be uh, bestrijdingsmiddelen wordt uh, aangetoond en daarmee is 1% is 1% te veel, dat geven wij meteen toe wij willen naar 0% en daar werken we ook elke dag hard aan maar een overschrijding van een maximale residulimiet uh, wil nog bij lange na niet zeggen... dat er ook de veiligheid van die producten in het geding is. Denk aan fipronil, een half jaar geleden. Ja, nee, maar het is natuurlijk vreemd dat als je zegt... Europees gezien, wij willen dit niet, we verbieden dat gebruik... en dat je dat, als het van buiten Europa komt... Uh, dat het ineens wel in de supermarktschappen komt te liggen. Nou, daar zijn allerlei uh, verklaringen voor, uh, die ook, uh, wat mij betreft, heel plausibel zijn. Als je uh, gewasbeschermingsmiddelen gebruikt in de teelt van bananen of ananassen. Uh, en daar alleen op van toepassing zijn, dan uh, gelden die niet in de Europese Unie. Dus worden, staan die ook niet op de lijst met uh, gewasbeschermingsmiddelen die hier uh, gebruikt mogen worden. omdat we die producten hier in Europa niet telen. Uh, het gevolg daarvan is dat die uh, middelen uh, een MRL, een maximale residuelimiet, krijgen op detectieniveau. Uh, dus zeg maar, daar wordt de nultolerantie toegepast. Dus dat is een er zit gewoon, misschien dat u die vaktermen een beetje kunt mijden, maar er zit gewoon te veel op eigenlijk. Ja, ja. ja 1 nou, procent, dan, dan u er, eigenlijk zegt dan u 1 procent, op, dan, uh, waar ja. hebben we het over, zegt u eigenlijk. Nou, Supermarkten scoren uh, in de tabel van de Voedsel- en Wareautoriteit uh, het beste van alle verkooppunten. Hè. Dus uh, ook de groothandels, uh, verwerkende industrie, kleinere groentewinkels zijn ge getest. En uh, daar vinden de Voedsel- en Wareautoriteit hogere maximale residuelimieten. Uh, in supermarkten, uh, wat ik aangaf, is het 1%. En nogmaals, dat is net 1% te veel. Wij werken eraan om dat ook onder nul te krijgen of op nul. Uh, maar uh, in de verste vetten is dat geen voedselveiligheidsrisico. En Cornelis dus misschien ook niet helemaal terecht om de alarmbel te luiden dan? Dat denk ik uh, nogmaals, het gaat hier om middelen waarvan dus vaak ook geen veilige blootstelling mogelijk is. Dus die MRL en de overschrijdingen, um, het gaat erover moeten ze op ons groenten en fruit zitten. En de Europese wetenschappers hebben dus gezegd... nou, nee, ze moeten niet op ons groente en fruit zitten. Wij willen consumenten daartegen beschermen. Dus in de Europese Unie mogen we dat niet uh, gebruiken. De Europese wetgeving kan dat in andere landen niet aanpakken. Maar supermarkten wel. En zoals meneer Jansen net ook aangaf... supermarkten kunnen inderdaad al heel veel. Uh, uh, doen ook al best heel veel op bestrijdingsmiddelen. En Foodwatch vraagt hen nu... nou. Kijk nou ook goed naar de menselijke gezondheid. Kijk nou goed naar welke middelen op je assortiment zitten. En sluit deze middelen, waarvan Europese wetenschappers zeggen... deze moeten niet op het bord van de consument belanden, gewoon uit. Voor de duidelijkheid, is het niet zo dat u zich eigenlijk beter... tot de politiek zou kunnen wennen dan tot de supermarkten? Nou, de, de, de, de Europese politiek kan hier niet zoveel aan doen. Wij kunnen als, met een Europese wet niet iets, het gebruik verbieden in Costa Rica van, van dat soort producten. Misschien wel de import. De import kunnen wij uh, uh, verbieden. Nou ja, wat, wat de wetgeving dus heeft gedaan... die heeft dus strenge maximale limieten gesteld... over hoeveel van deze gevaarlijke stoffen op ons voedsel kunnen zitten... Uh, daarmee kun je dus alleen maar de hoeveelheid regelen en niet het gebruik. En juist supermarkten als grote speler in de keten, die kunnen afspraken maken met hun teners. Het is dus heel lastig om dat via de politiek te regelen. Dus, uh, Mark Jansen, wordt er uh, om verantwoordelijkheid, verantwoordelijk gedrag van de supermarkten gevraagd. Nou, ik geef toe uh, dat het lastig is om dat via de politiek te regelen... maar ik denk dat dat de enige weg is. Foodwatch, die wil, hè, als ik het uh, vrij mag vertalen... en mevrouw Cornelissen moeten me maar corrigeren als het niet zo is... die wil dat de, de lijst uh, die de Europese Unie uh, van toepassing vindt... voor uh, productie in Europa... dat uh, de normen en de middelen daarop... één uh, op één voor de rest van de wereld worden toegepast. En uh, dat is, uh, denk ik, een legitieme vraag. Dat mag, dat mag je willen. Maar voor, daarvoor... Voor ben je bij supermarkten niet aan het juiste adres. Uh, u gaf een laam, omdat je dan bij de politiek moet zijn. Uh, dat is ons advies aan Foodwatch. Ga naar de Europese Commissie en zorg ervoor, uh, als jullie dit vinden... Dat, uh, dat de Europese Unie die importen verbiedt... van, uh, uh, van uh, producten die met dit soort middelen zijn, uh, zijn toegepast. Voor ons is het van belang dat er geen overschrijding van de maximale residuelimiet is... op, uh, op importproducten. Uh, het is 1%, net 1% te veel, en we werken naar nul. Dat, ja. uh, dat is de boodschap die wij hebben. En verder moet je bij de politiek in Brussel zijn. U houdt zich aan de regels, uh, zegt u mevrouw Cornelissen. Je zou natuurlijk in ieder geval op zijn minst NN kunnen doen, toch? Ja, precies. Kijk, er is een aantal supermarkten dat al een zwarte lijst van bestrijdingsmiddelen hanteert. Hè. Dus dan gaat het bijvoorbeeld om bestrijdingsmiddelen die bijensterfte veroorzaken. Dus daarvan zeggen uh, supermarkten al van nou, die mogen niet op ons groente en fruit zitten. Wat wij vragen is: breid deze zwarte lijst er nou uit met middelen die voor de consument gevaarlijk kunnen zijn. Ja, maar is het, is het toch nog een idee voor u om ook uh, nou, uh, ja, zich tot de politiek te richten? Om te zeggen: wij willen niet dat dit van buiten Europa hier bij ons op, uh, in het schap komt te liggen? De politiek kan dus alleen maar maximale residuelimieten stellen. En nogmaals, die zijn niet altijd veilig. Hiervan hebben Europese wetgeving. Nee, maar we hadden het over andere dingen, zoals een, een importverbod bijvoorbeeld. Nou ja, ja, met een importverbod. Je, je kan alleen maar iets verbieden als je het kunt aantonen in het laboratorium, hè, dat het erop zit. Dus daarom is juist die maximale residuelimiet gesteld. Want in de Europese wetgeving staat al: consumenten moeten beschermd worden tegen middelen die hier in de Europese Unie niet. Uh, zijn toegestaan. Dus ik denk dat de wetgeving... op dit moment heeft gedaan wat ze kan. En dat juist de marktpartijen... en supermarkten zijn daarin vaak de machtigste in de keten... Uh, hun macht moeten inzetten om consumenten te beschermen. Ja, nee, nou, die consumenten gaat het, het natuurlijk. Hè? Ja, daar mag u zo op aanvullen. nog even ja. één vraag ook aan mevrouw Cornelis, want de consument inderdaad, daar gaat het natuurlijk om. U zei al, het is heel lastig voor de consument om te herkennen, hè, welk fruit of welke groente wel of niet pesticiden zitten. Zou, zou u ook willen dat die informatie beter wordt? Bijvoorbeeld dit fruit of die groente komt van buiten Europa? Nou, dat staat er uh, bij groente en fruit al wel op. Hè? Dus je kan ook gewoon wel zien dat je ananas uit Costa Rica komt. Maar consumenten die verwachten natuurlijk, en wat mij betreft heel erg terecht, dat alles wat zij bij de supermarkt kopen gewoon veilig is. En wat wij zien is dat, dat supermarkten daar dus een tandje terwijl. bij kunnen zetten met extra inkoopeisen waardoor hun groente en fruit assortiment nog veiliger wordt. Meneer Jansen? Nou, consumenten mogen dat terecht verwachten, dat producten veilig zijn om te consumeren. Uh, dat is ook helemaal niet de discussie. Producten in supermarkten zijn veilig om te consumeren. Want de grens voor de maximale residulimiet, waar foodwatch het over heeft... en wat 1% overschrijding geeft in supermarkten, uh, die is uh, zeer streng gesteld. We kennen allemaal nog de discussie van de fipronil van een half jaar geleden. Een hele lage norm ook een MRL, een maximale limiet, In de verste vetten, ik geloof dat je 80 eieren per dag moest eten... om een beetje wat gevoelens te krijgen. U zegt, er is geen gevaar voor de gezondheid. Er is geen enkel gevaar voor de volksgezondheid. En het negatieve effect van wat Foodwatch nu zou kunnen bereiken... is dat de consumptie van groente en fruit... Uh, hier op zijn minst niet doorgestimuleerd wordt. Uh, het is uh, bangmakerij. En ik denk dat we daar toch voor moeten waarschuwen. Dank voor uw beide reacties. Mark Jansen van de supermarktenbrancheorganisatie. CBL en Cor Corine Cornelissen van Foodwatch. Sissers die niet van dansen houden. Nieuws via de NOS. Schiphol moet toch extra vluchten toestaan deze zomer. Dat heeft de rechtbank in Haarlem zojuist bepaald. Reisorganisaties Corendon, EasyJet en TUI... hadden de luchthaven voor de rechter gedaagd... omdat ze willen dat de capaciteit die in de winter niet benut is... nu in de zomer ingezet wordt. Daarover ga ik het hebben met Charlotte Waayers... van de economieredactie van de NOS. Charlotte, wat was precies de insteek van de zaak... Het gaat om hoeveel vluchten reisorganisaties vanaf Schiphol mogen uitvoeren. Daar zit een maximum aan, maar dat maximum geldt voor het hele jaar. En tot nu toe was het zo dat de capaciteit die dan in de winter niet benut is... doorgeschoven kon worden naar de zomer als het wat drukker is en wat meer vraag naar vluchten. Um, en het gaat dit jaar om 2700 vluchten. Maar Schiphol wilde dat jaar, dit jaar niet doen, want het is al zo druk in de zomer, zeggen ze. En dan worden de rijen weer langer. Ja, maar nu hebben die reisorganisaties dus van de rechter gelijk gekregen. Dus deze zomer, ja, extra extreme drukte weer op Schiphol? Ja, als we uitgaan van wat Schiphol zegt, wel. Uh, want we zeggen, ja, we kunnen eigenlijk de extra drukte niet aan...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 Uh, die hadden anders misschien geannuleerd moeten worden. Of ze hadden uh, vanaf Rotterdam of vanaf Maastricht moeten vertrekken. En dat hoeft nu niet meer. Dat is dan weer prettig voor de reizigers. Charlotte Waaiers van de Economie-redactie van Nederland. Dankjewel. De wereld van morgen. Hoe innovaties ons leven de komende jaren gaan veranderen. Onze brein koppelen aan kunstmatige intelligentie. Dat klinkt meer als Terminator of Robocop. Maar het is dichterbij dan we denken. Het Amerikaanse defensieonderzoeksbureau DARPA... wil het ontwikkelen voor militairen. En kwam daarom deze week al bijeen met universiteiten en bedrijven. Ik heb contact met onderzoeksjournaliste Diebertje Kuipers. Goedemiddag. Goedemiddag. Jij volgt die ontwikkelingen op de voet. Jazeker. Kunstmatige intelligentie koppelen aan het brein. Ja, ik krijg dan toch een beetje enge science-fiction beelden. Ja, dat, dat snap ik, dat snap ik. Uh, wat nu eigenlijk om gaat, uh, het gaat eigenlijk om het vertalen van uh, chemische en elektrische signalen uit ons brein naar computerdata, maar ook wel andersom. Uh, en waar ze nu eigenlijk mee bezig zijn, want vorig jaar heeft DARPA al 65 miljoen dollar verstrekt aan vijf Amerikaanse universiteiten voor impact planteerbare systemen, die deze, computer, ja, deze communicatie mogelijk kunnen maken. En dat gaat er eigenlijk om, en hier komt de militaire toepassing om de hoek eh, kijken, om computers te laten zien wat wij zien, maar ook bijvoorbeeld ons brein live in te laten schakelen op videofeeds. En daar is de, uh, Columbia Universiteit mogelijk uh, nu mee bezig. Nou, waar afgelopen week uh, een nieuwe order voor is gekomen, is om ook nog eens te kijken naar of het ook op zogeheten non-invasieve wijze kan. Dus of je ook he, via een zendertje, zie je het als een soort van bluetooth connectie ook computers kan laten communiceren met ons brein. Dus dat je niet iets in je, in je hersen hoeft te implanteren. Ja, want dat is dat, dat, ja, het vraagt nogal wat van mensen natuurlijk ook van, uh, van proefpersonen als je al snel gaat rommelen ring, richting het brein en het mooie hiervan is zeg de toepassingen zijn natuurlijk evident voor de militaire sector, maar we kunnen op deze manier bijvoorbeeld ook weer blinden laten zien hè, door bijvoorbeeld een externe lens met de computer te verbinden, uh, kan het eigenlijk ook die computer -feed dus ook de rol overnemen, uh, wat het oog niet meer kan. Uh, maar ook bijvoorbeeld mensen die een hersenbloeding hebben gehad of beroerte, kun je weer leren spreken. Of mensen met een prothese zelfs weer laten voelen. Nou, de universiteiten zijn daar nu mee bezig. Het is natuurlijk nog wel allemaal toekomstmuziek. Dus dat zal echt de komende vijf, zes jaar nog wel even duren voor we de eerste resultaten zien. Maar het is natuurlijk wel een hele interessante ontwikkeling. Ja, mensen ja. weer laten spreken of weer laten zien. Ik denk dat niemand daar tegen zal zijn. Nee, dat, zeker niet. Daarom klinkt jou <laughs> zo enthousiast denk ik. Maar ja, eerder in dit uur, uh, bij een vandaag, hoorden we nog uh, over een open brief naar aanleiding van onderzoek van een Zuid-Koreaanse universiteit die samenwerkt met een wapenfabrikant in onderzoek naar killerrobots. Want dat is natuurlijk de andere toepassing, die militaire toepassing. En ja, daar zijn grote ja, zorgen over. Ja, en daar gaat het echt om, om kunstmatige intelligentie die op basis van algoritmes echt zelf ook besluiten kan maken. Want dat is nu echt de grote discussie van ja, in hoeverre uh, als je uh, kunstmatige intelligentie ja, moet je wel laten samenwerken met de mens, en met het menselijk brein, dat wij nog wel de controle houden en dat die niet alvast voor ons besluiten gaan nemen... Uh, of anderszins uh, uh, overwegingen maken. Want ja, een computer hè, op basis van algoritmes... zal dat toch sneller doen op basis van... Uh, hele snelle, rationele, efficiënte uh, uh, overwegingen. Ja, die uh, voor mensen onderling... misschien toch nog wat minder prettig uit kunnen, uh, ja, kunnen pakken. Ja, een computer is al snel slimmer dan een mens, vrezen Heel veel mensen. Ja, precies. Nou, ik denk dat die angst ook wel terecht is. En ik denk dat het ook goed is dat daar ook uh, zeker... een uh, ethische, maar ook politieke discussie over gevoerd gaat worden. Van in hoeverre... He, uh, waar Borgen wij ervoor uh, dat we niet dingen gaan doorontwikkelingen puur omdat het kan, uh, maar dat we ook, ja, toch wel goed blijven nadenken van of we bepaalde ontwikkelingen ook wel moeten willen. Ja, en dat is natuurlijk echt een spanningsgebied wat je eigenlijk altijd ook hebt hè, met de wetenschap. Maar kun je dat voorkomen dan? Want ja, als je eenmaal begint met die kunstmatige intelligentie en met bijvoorbeeld zelflerende computers, hoe kun je dat voorkomen dat ze op een gegeven moment zeggen van nou ja, luister eens, we hebben eigenlijk helemaal maar last van die mensen. Ja, nou, ik denk dat het hier vooral echt uh, zaak is. Ook, uh, ja, het, het klinkt natuurlijk wel als een cliché, maar daar komt het wel op neer. Dat ook he, in politiek Den Haag... men zich ook bewust is bijvoorbeeld, he, van deze wetenschappelijke ontwikkelingen. Maar ook bijvoorbeeld het Nederlandse ministerie van Defensie. Dat die zit, de, ja, Ik hoop dat die zich ook hier uh, goed mee bezighouden. En alvast gaat nadenken van... oké, okay, het is er nog niet. He, want dit zijn natuurlijk onderzoeksprojecten... die recentelijk worden opgestart. He, want uh, waar we het net over hadden... over die zogeheten non-invasief uh, systemen... die je kan aanklikken achter je oor... Bij van spreken. ja, Dat is 3 april. Uh, ja, ik kon het daar universiteiten zich op inschrijven. Dus dat onderzoek moet nog starten. Maar dat betekent niet dat je alvast moet nadenken over de implicaties ervan. Want dat gaat heel snel, die ontwikkeling. Nou ja, het, het, het is altijd, het, kijk, onderzoek, het gaat of het gaat niet. Uh, en op bepaalde gebieden kunnen ontwikkelingen soms echt heel erg snel gaan. Uh, maar het kan ook weer zijn, dat, uh, dat heb je altijd in onderzoek... dat je toch wel wordt verrast en dat het toch wat minder makkelijk blijkt te zijn uh, dan het is. Want op militair gebied, wanneer verwacht jij dat... nou ja, de, de, de, daar echt de eerste concrete resultaten zullen zien van dit onderzoek? Ja, dat is, dat is echt heel moeilijk te zeggen. Kijk, het gaat hier echt om, uh, laten we eerst kijken... want daar is dit onderzoek ook echt op gericht... Kan het? Is het mogelijk om computerdata om te zetten... Uh, en te laten communiceren met die chemische elektrische signalen in ons brein? En vice versa? Nou, Als dat eenmaal mogelijk is, dan kan je verder kijken naar toepassingen. Nou, Dan moeten er nog prototypes worden gebruikt, die moeten nog getest worden. Dus voordat het echt op de markt is, dan ben je alweer dik tien jaar verder. Maar noem eens één toepassing. Uh, nou de toepassing uh, voor militair denk ik vooral inderdaad, he, computers laten zien wat wij zien. Je kan bijvoorbeeld voorstellen he, als militairen worden ingezet ergens. Uh, je zou kunnen voorstellen dat een drone alvast op verkenning gaat. En uh, militairen alvast kan laten meekijken wat er op de hoek gebeurt. Uh, zodat ze ook uh, beter bereid de missie ingaan. Ja, ik, ik zie alweer beelden voor me uit series als Homeland en zo... waar ze allemaal aan <lacht> heel veel schermen zitten te kijken... naar computergestuurde militairen. Maar het gaat er komen, zeg jij. Ja, het gaat er komen. En wees ook getroost. Hè, wat, wat je ook vaak ziet, met name ook bij het Amerikaanse ministerie van Defensie... laten ze soms ook echt filmmakers en kunstenaars meedenken... over dit soort toepassingen. Omdat je soms ook echt wel die menselijke fantasie nodig hebt... om ja, te wijzen op toch wel de onwenselijke risico's. Dus er wordt wel rekening mee gehouden, gelukkig. Goed, we wachten op de uitnodiging, zullen we maar zeggen. Ja. Ik denk dat ze jou wel gaan uitnodigen. Dank in ieder geval voor je uitleg. Ja, ga Onderzoeksjournalist gaan. Diebertje Kuipers. In Politiek Vandaag zo direct meer over het gluren in medische dossiers... naar aanleiding van de zaak van Reality Star Barbie. En topoverleg over de uitslag van het WIF-referendum. Want daarmee zit het kabinet in zijn maag. Even voor vieren trending vandaag. de Bruin. Ja, een opmerkelijk verhaal over hoe een mogelijke schoolshooting werd voorkomen. En waarom moet je als man minstens twee keer per week bier drinken met je vrienden? Dat hoor je zo. ben ik heel benieuwd naar. Zo direct na het NLW-journaal. NTO Radio 1. Jan van der Pet. De vier coalitiepartijen, VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, bespreken vandaag wat er moet gebeuren met de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Bij het referendum van 21 maart stemden de meeste kiezers tegen de wet. Bij een schietpartij op een universiteit in de Turkse stad es Eskisehir in het westen zijn zeker vier mensen omgekomen en drie gewond geraakt, melden Turkse media. Er zou een verdachte zijn aangehouden. In Jakarta, de hoofdstad van Indonesië, zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen. door het drinken van een giftig alcoholdrankje. Die giftige drank was illegaal gemaakt en werd verkocht bij een straattentje. En voor de kofferbakmoord in Drenthe is een tweede verdachte aangehouden. Het is een man uit Emmen. Het slachtoffer, een man uit Klazia Veen, werd een jaar geleden doodgevonden. in de kofferbak van zijn auto. die half in een kanaal bij Koevoorden hing. Verkeersinformatie van de abb uit in Gerritsen. De meeste vertraging is er nu door. er staan tien files. Op de A2 van de Belgische grens naar Eindhoven... tussen Knopen Europaplein en Meersen een kwartier vertraging, Daar is de weg weer vrij na een aanrijding. Op de A9 diemen richting Alkmaar tussen Oudekerk en Amstel en Badhoeverdorp... een half uur vertraging. Daar zijn drie rijstroken dicht. Verkeer richting Schiphol kan omrijden via Amsterdam. Over de A2, de Ring van Amsterdam en dan de A4. In het zuiden van het land op de A58, Breda richting Tilburg tussen van Hout en Tilburg Centrum, een 15 kilometer file met ruim een uur vertraging. De rijbaan is daar dicht, het verkeer moet daar via de vluchtstrook. Politiek vandaag met Jan Mon. Het kabinet hoopte op winst, maar het werd verlies en nu is er een probleem. Ik heb het over de inlichtingenwet. In het onlangs gehouden referendum bleek een meerderheid tegen. En er zijn er twee smaken, de uitslag helemaal negeren, of de wet aanpassen. Het is politiek gevoelige materie. En u hoort het net in het nieuws, aan het eind van de middag is er topoverleg over. En wij gaan het er nu al over hebben met Joost Vullings in Den Haag. Joost, wie komen er vanmiddag bij elkaar? Ja, dan heb je het over de, de top van het kabinet. Dus uh, premier Rutte en de drie uh, vicepremiers. Nou, een van die, die uh, drie vicepremiers is mevrouw Ologren, de minister van Binnenlandse Zaak. En zij gaat over die wet, hè, die wet op de inlichting en veiligheidsdiensten. Dus dat komt goed uit. De fractievoorzitters van de, de vier regeringspartijen zullen er ook bij zijn. Dit is eigenlijk uh, het normale, reguliere coalitieoverleg. Uh, normaal gesproken doen ze dat op maandag. Maar ja, deze week was het dan tweede paasdag. Dus uh, houden ze het vandaag. Maar er staat wel een, ja, toch wel een heel belangrijk punt op de agenda. Ja, dat is dus die, die WIF, die wet. En dat is een heet hangijzer. En daar gaan ze het uh, om, uh, om een uur of vijf over hebben. Ja, want uh, als gevolg van het referendum... Uh, moeten ze in ieder geval die wet heroverwegen. Hè? Zo heet dat, geloof ja, ik. Ja, precies. Heel goed, Jan. Ja. Dus wat zullen ze dan gaan doen? Ja, de, wat, ze kunnen natuurlijk gewoon zeggen... we negeren het helemaal of de wet, de wet aanpassen. Nou, en, maar de kans is toch wel zeer groot dat men kiest voor het laatste. Uh, en als dat zo is, dan, dan zou het kabinet morgen... eigenlijk al het officiële besluit kunnen, kunnen nemen. Dan kunnen ze dus die aanpassingen afhameren. Wat ik begrepen heb, is het kabinet er zelf wel zo onderling... een beetje uit uh, wat zij willen aan wijzigingen. Maar ja, de, de fracties, die zijn er ook nog. En die kunnen dus straks aangeven of ze ermee kunnen leven. Maar goed, de meningen lopen nogal uiteen. Dus ja, het kan ook vanmiddag nog misgaan. Waar zitten de gevoeligheden? Nou ja, je weet dat de ChristenUnie en vooral D66, eh, dat die de uitslag van het referendum niet willen negeren. Er moet wat gedaan worden. Met het bezwaren van de tegenstanders. Maar aanvankelijk waren VVD en CDA dat eh, toch echt niet verplant. Denk nog maar aan die uitspraak van de CDA-leider Buma ja. die voor het referendum zei, nou eh, wat er ook gebeurt, eh, die wet gaat gewoon door. Maar goed, CDA en VVD hebben vorige week wel laten weten van dat ze ja, ja, aanpassingen niet uitsluiten. Overigens wel onder strikte voorwaarden. De veiligheid moet voorop blijven staan. Het moet werkbaar zijn voor de diensten. En de wet moet wel op tijd worden ingevoerd, want die is namelijk hard nodig. Nou ja, de vraag is dus, komen er aanpassingen waarvan D66 het gevoel heeft... ja, die kunnen wij verkopen aan de tegenstanders. Wij vinden dat aan de bezwaren voldoende tegemoet is gekomen. Maar aan ja, de andere kant moeten CDA en VVD ook niet het gevoel hebben... dat de wet helemaal is, is uitgekleed. Ja, want wat wil D66 precies? Ja, dat, dat heb ik ze gevraagd. Maar gek genoeg wilden ze dat niet aan mij vertellen. Maar goed, in het verleden was D66 heel kritisch. Luister maar even naar D66-Kamerlid Kees Verhoeven... die vertelt waarom D66 vorig jaar nog tegen de wet was. We hebben eigenlijk de constatering gedaan... een wet is nodig, een modernisering van het kader... in het digitale tijdperk voor de inlichtingdiensten is nodig... en we willen die wet op een aantal punten verbeteren. Daar hebben we concrete voorstellen voor gedaan, twintig stuks... Die zijn volgens mij allemaal verworpen... door de toenmalige uh, ministers uh, van Binnenlandse Zaken en uh, Defensie. En uiteindelijk hebben, we, hebben wij toen na lang uh, wikken en wegen tegengestemd... omdat wij vonden dat we totaal niet serieus genomen werden... en wij vonden dat de aanpassingen wel degelijk hadden moeten worden overgenomen. Die wet is uiteindelijk aangenomen in beide kamers. Die wet is dus een feit. En vervolgens kwam er een uh, formatie. En toen hebben we in het regeerakkoord een aantal zinnen opgenomen... om ervoor te zorgen dat er geen sleepnet kan, mag en zal zijn. Ja. Geen sleepnet kan en mag zijn. Nou, toch is er volgens de tegenstanders wel een sleepnet. En een van de vragen, een van de wensen van D66... is toch vanmiddag, kan dat sleepnet niet een maatje kleiner? Kan bijvoorbeeld de bewaartermijn van de gegevens worden ingekort? Die is nu drie jaar. En ja, kunnen de criteria voor delen van informatie... met buitenlandse geheime diensten ja, niet, niet strenger worden? Nou, de eerste twee, ofthans, de laatste twee dingen... dus juist het delen met uh, informatie met buitenlandse diensten... en die bewaartermijn, daar acht ik de wensen van D66 kansrijk dat ze daarop iets kunnen binnenhalen. Maar het verkleinen van dat sleepnet, dat wordt toch wel heel erg lastig. Want ja, dat zien CDA en VVD toch wel als de kern van de wet... en heel belangrijk voor onze veiligheid. Dus als, als D66 daar een hard punt van gaat maken... kun je ook natuurlijk ook zeggen van CDA en VVD... dan gaat het heel erg hard botsen. Maar als D66 genoegen neemt met die andere twee punten... denk ik dat ze eruit kunnen komen. We kijken er met spanning naar uit. Hoe laat begint de wedstrijd? De wedstrijd begint om kwart voor vijf... waarschijnlijk op de, op de kamer van uh, vicepremier Hugo de Jonge. En uh, nou ja, de verwachting is, denken veel mensen dat ze eruit komen. Als ze er niet uitkomen, ja, dan is er misschien wat aan de hand. En dan gaan we het later nog een keer over hebben, Jan. Oké, okay, Joost Vullings, morgen horen we ongetwijfeld meer van je... dan vanuit Nieuwsport in Den Haag... in een uitzending vol met politieke gasten. Het Haagse Haga ziekenhuis is in opspraak geraakt. U hoorde het eerder ook in deze uitzending. Tientallen medewerkers hebben zonder goede reden... het medisch dossier bekeken van Samantha de Jong, ook wel bekend als Barbie uit de reality-serie O.O. Gerso. Over wat politiek Den Haag kan doen om ervoor te zorgen... dat privacy van bekende, maar ook minder bekende of onbekende Nederlanders... beter wordt beschermd, ga ik het hebben met Sharon Dijksma... van de Partij van Arbeid. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, en vandaag kreeg dus via die klokkenluiders-site Publix dat een medewerker over de scheef is gegaan. Of medewerkers, moet ik zeggen. U stelde direct schriftelijke vragen aan de minister van Medische Zorg... Bruno Bruins van de VVD. U vindt dit bericht alarmerend? Zeker. Ik ben daar erg van geschrokken. Omdat ja, je meteen natuurlijk jezelf afvraagt... hoe vaak komt dit nog meer voor? Nu is er toevallig uh, via Publix en, en, en oplettende redactie van Eén Vandaag... dit bericht naar buiten gekomen. Maar uh, het kan natuurlijk veel vaker voorkomen. Ja, de, de, het zou bij wijze van spreken ook u zelf. Kunnen overkomen? Dat zou kunnen. En uh, met mij ook vele mensen die misschien niet bekend zijn vanwege uh, de werkzaamheden die ze doen, uh, maar toch uh, om andere redenen even nagezocht worden. En dat is gewoon niet de bedoeling. Nee, is het is vertrouwen of ot, om ja, misschien het ontbreken daaraan als gevolg van dit soort affaires. Is dat het grootste probleem? Ik vind dat een probleem. Het is een schending van privacy. Het is denk ik ook terecht dat de autoriteit persoonsgegevens... nu onderzoek gaat doen. Maar ik vind het ook belangrijk dat de minister zelf... hierbovenop gaat zitten en de inspectie voor de gezondheidszorg... ook in contact treedt met het ziekenhuis in kwestie. Omdat het natuurlijk ook vanuit de zorg zelf... op een goede manier moet worden afgehandeld. En men doet onderzoek, ook intern, het ziekenhuis... Um, eventueel heeft het ook consequenties voor medewerkers. En dat is ook belangrijk, omdat er een signaal vanuit moet gaan... ook naar anderen die dit misschien zouden willen doen... dat dat gewoon niet deugt. Nee, waar, waar zit het probleem? Gaat het om de techniek, uh, data, lekken, letterlijk? Of, uh, of zit het bij de mensen om professionele nieuwsgierigheid? Um, nou ja, in dit geval vermoed ik, maar nogmaals, ik heb het onderzoek niet in handen... dat dat laatste toch een rol speelt. Uh, mensen zijn waarschijnlijk nieuwsgierig naar wat er precies... In in dit geval met Samantha de Jong aan de hand was. Maar daar hebben ze niks mee te maken. En het kan niet zo zijn dat medische gegevens van individuele patiënten... of ze nou bekende Nederlander zijn of niet... gewoon ingezien worden door mensen die daar helemaal geen snars mee te maken hebben. Nee, er wordt gesproken van een cultuurprobleem bij het Hagenziekenhuis... waar het blijkbaar gewoon zou zijn om dit soort dingen te doen. Eerlijk is eerlijk, misschien vangt het Hagenziekenhuis nu de klappen op... terwijl we al heel lang van. Problemen met privacy en bescherming van gegevens bij nee. ziekenhuizen? Nou ja, en dat is precies de reden waarom ik ook die vragen gesteld heb. Want dat het Haga ziekenhuis nu het naadje van de kous wil weten en dit gaat aanpakken, dat geloof ik oprecht. Maar uh, de vraag blijft: hoe vaak komt dit nu nog voor? Uh, bij andere ziekenhuizen. En wat kunnen we er inderdaad aan doen om patiënten ook beter te beveiligen als het ware. Tegen ofwel het ongewenst lekken van data, dan wel tegen nieuwsgierigheid van mensen die daar niets mee te maken hebben. Maar het is toch eigenlijk gek dat als je daar al zo lang... zo vaak iets over hoort, dat we dit dus niet weten... Ja, maar er zijn natuurlijk wel veel discussies eerder al... over het elektronisch patiëntendossier geweest... die ook weer in de ijskast terecht zijn gekomen... vanwege bijvoorbeeld dit type discussie. Dus wat dat betreft, het speelt al lang. Soms is het ook lastig om dingen op te sporen... die het daglicht niet kunnen verdragen. Want het is vaak zo dat mensen dat ook in het geniet doen. Maar het is denk ik belangrijk om zowel naar het systeem te kijken... van hoe kun je dat toch waterdichter maken... En tegelijkertijd ook vooruit te kijken naar wat komt er allemaal nog aan. Er wordt weer opnieuw over het elektronisch patiëntendossier gediscussieerd. Nou, voor mijn fractie, de PvdA staat vast... dat die privacybescherming daarin een heel belangrijk punt moet zijn. En ik wil om die reden dit onderwerp ook niet laten passeren. Want we moeten niet elk jaar straks weer een keer in de hand, aan de hand van een incident... of een, een onderzoek of iemand die een tip geeft deze discussie voeren. Dat moet gewoon opgelost worden. Nee, nou ja, makkelijk is het. Niet, hè? Want dat nee. hoorden we ook eerder in deze uitzending: onder andere Johan Legenmaten, uh, hoogleraar gezondheidsrecht. Zeggen: ja, het is natuurlijk ook. Uh Efficiënt, zeg maar, in een ziekenhuis als medewerkers heel snel bij gegevens kunnen als patiënten in noodsituaties het ziekenhuis worden binnengebracht. Ja, dat zie ik. Dat begrijp ik ook. Ik denk ook niet dat het, als het, mak hè, als het makkelijk was, zou ik ook zeggen, dan was het waarschijnlijk ook al lang opgelost. Maar dat neemt niet weg dat uh, in dit soort situaties patiënten wel recht hebben ook op bescherming van hun gegevens. En het gaat er hier om dat in deze situatie er ook allerlei mensen kennis konden nemen, kennelijk van gegevens. Gegevens waar helemaal geen noodzaak toe was. En dat maakt ook, uh, vind ik, uh, het probleem zo groot. Want als je per ongeluk met spoed in een ziekenhuis terechtkomt... en jouw gegevens zijn nodig om jou adequaat te kunnen helpen... dan snapt ieder mens dat dat nodig en logisch is. Maar als je om een bepaalde reden wordt opgenomen... en allerlei mensen zijn nieuwsgierig naar waarom dat is... terwijl zij helemaal niet jou als patiënt bijvoorbeeld hebben... Ja, dan, dan is dat niet uit te leggen. Toch kun je je afvragen in hoeverre uh, ja, in die sector... Uw zorgen voldoende gedeeld worden? Als je ziet, We hoorden dat in het Hagen mensen bijvoorbeeld een waarschuwing hebben gekregen. Dat iemand zelf ontslag wilde nemen. Want die dacht, nou ja, dit kan eigenlijk niet wat ik gedaan heb. Maar dat hoeft er niet. Uh, en, en er zijn bijvoorbeeld ook nog nooit boetes opgelegd... door de autoriteit persoonsgegevens. Nou ja, ik denk daarom dat het ook belangrijk is... dat uh, zij nu opnieuw dit onderzoek doen. Maar dat we ook, en dat is ook onderdeel van de vragen... die ik aan de minister gesteld heb... Uh, de inspectie hier zijn entree moet doen op dit dossier. Omdat op een gegeven moment... Zij ook als, als toezichthouder moeten beslissen of, of ziekenhuizen in dit geval ook. Gewoon zich aan de wet houden en voldoende reageren op incidenten. En daar hoort ook bij dat er een afschrikwekkende werking uitgaat. Van ja, wat, wat je met, met mensen doet die zich niet aan dit soort afspraken houden. Want op het moment dat je overal maar mee weg blijft komen. Ja, dan kan je culturen willen veranderen in ziekenhuizen of wat je maar wilt. Maar dan zullen weinig mensen zich daar iets van aantrekken. Omdat ze weten dat er geen sanctie op staat. Wat zou er dan moeten gebeuren, vindt u? Nou, lijkt mij dat in deze situatie gewoon inderdaad de onderste steen boven moet. Niet alleen vanuit het ziekenhuis en ook niet alleen vanuit de autoriteit persoonsgegevens... maar ook via eh, onderzoek van de inspectie. Dat er ook eh, sancties moeten volgen als mensen zich duidelijk niet aan de wetgeving eh, houden. En dat vervolgens ook de minister moet bezien in hoeverre dit meer voorkomt. En eh, ook op zoek moet gaan naar mogelijkheden om patiënten toch beter te beschermen tegen het lekken van data... dan wel het laten inzien van gegevens... door mensen die daar niet voor bevoegd zijn. Nou, sancties... In welke zin? Ja, kijk, dat is echt aan de inspectie. Daar uh, kunnen allerlei sancties hebben. Een hele koffer hebben we vanochtend in een debat... met de minister van Volksgezondheid weer begrepen. moment dat mensen zich niet aan wetgeving houden. Dat laat ik liever bij hen. Dat moet ook proportioneel zijn. Maar het is wel belangrijk dat er in ieder geval... één duidelijk signaal nu wordt afgegeven. Namelijk, dit wordt niet getolereerd. En het heeft ook gevolgen. En... Um. Ja, het moeilijker maken om die gegevens te bekijken? Ja, dat kan daar zeker onderdeel van zijn. En ik denk dat je dan ook precies moet zijn in wie heeft er überhaupt toegang. Ik kan me heel goed voorstellen dat echt niet iedereen die in een ziekenhuis werkt, zomaar overal bij moet kunnen. En dat is ook helemaal geen reden voor. Dus ik vind dat je daar heel goed naar zou moeten kunnen kijken. En ook de omstandigheden waaronder erin uh, gegevens gekeken moet worden. Uh, uh, ja, daar kun je denk ik volgens mij ook nog wel het een en ander aan doen. Dus uh, kortom, er is volgens mij werk aan de winkel. Het zal niet makkelijk zijn, want als dat zo was... dan was het wellicht lang allemaal opgelost. Maar er moet wel een stap gezet worden. Maar, vindt u het wel, want het Hagen Ziekenhuis heeft bekendgemaakt... Hè, dat ze een intern onderzoek uh, instellen. Is dat voldoende? Nou, dat is het minste u vindt dat er meer moet gebeuren? Nou ja, ik bedoel, ik begrijp dat ze het onderzoek doen. Maar ik hoop wel dat op basis van dat onderzoek... en als daar echt uit blijkt dat mensen over de scheef zijn gegaan... ze ook consequenties verbinden aan, aan datgene wat er gebeurd is. En het er niet bij laten en zeggen, oh, dat was heel vervelend... en we gaan daarna weer over tot de orde van de dag. Sharon Dijksma van de Partij van de Arbeid, dank. Graag gedaan. Nieuws via de NOS. Minister Blok van Buitenlandse Zaken... brengt volgende week een bezoek aan zijn Russische ambtgenoot Lavrov. Politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, is dit nou eigenlijk het uitgestelde bezoek... dat Bloks voorganger Halber Zijlstra zou doen? Ja, dat uh, kan je precies zo noemen, uh, Jan. Dit is de reis die Halbe Zijlstra zou zijn gaan maken als zijn, leger, uh, als zijn leugen over het door hem verzonnen bezoek aan de Dacia van Poetin hem niet uh, politiek fataal was geworden. De geschiedenis is bekend, uh, Zijlstra moest toen aftreden, het bezoek ging niet door en nu gaat dus zijn opvolger Stef Blok volgende week bij uh, Lavrov op de koffie. Om wat te bespreken? Ja, het is een hele waaier aan onderwerpen. Uh, maar wat het belangrijkste misschien wel is, is dat Nederland is nu lid van de VN-veiligheidsraad, tijdelijk lid en wil daarom snel spreken met alle vaste leden van die, ra van die raad... want die hebben een veel grotere invloed. Nou, in China is Nederland al geweest, in de Verenigde Staten ook... Uh, en in Londen, maar in Rusland nog niet. En Rusland is ook een van die leden. En uh, ja, daar zal een reeks aan onderwerpen besproken worden. Denk bijvoorbeeld aan de oorlog in Syrië. Rusland steunt president Assad. Veel westerse landen zint dat niet. Ook de, de invloed die Moskou nog heeft in Oekraïne zal aan de orde komen. De aanslag op MH17 natuurlijk...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 niet veel van verwachten, want uh, ze spreken af op vrijdag de 13e. Ja, dat is inderdaad enigszins curieus, maar ik denk dat we ervan uh, mogen uitgaan dat Blok en Lavrov allebei niet erg bijgelovig zijn. Dat doen we dan maar. Wilkom, om, dankjewel. Travel, build the road That's alright, but you're on your own It's a dark night I saw the devil dance for you Crying out, Christ, you're back Smoke was rising, dreams flew by young You were mine George Ezra. Lammet de Bruin, we beginnen met uh, ja, een, een, een heldenactie van een American voetbalspeler. Uh, ja, een heel opmerkelijk verhaal. American voetbalspeler Julian Edelman van de Patriots... heeft waarschijnlijk een schietpartij op een Amerikaanse high school weten te voorkomen. Time Magazine schrijft dat de, de ster-speler een verontrustend bericht zag... in de comments onder een foto die hij vorige week op Instagram plaatste. Iemand schreef een dag na die anti-wapenmars in Washington... ik ga mijn school kapot schieten, kijk naar het nieuws. Nou, Edelman werd door een andere gebruiker gewaarschuwd... Via een privébericht, die hem aanspoorde om het bij de politie te melden. En zijn assistent, die uh, belde met de politie en die achterhaalde het adres van die bedreiger. En het bleek om een 14-jarige jongen te gaan in Michigan. En bij een huiszoeking werden twee geweren gevonden die van zijn moeder waren. De jongen die heeft bekend en is gearresteerd. Of hij echt van plan was om op zijn school te gaan schieten, dat is niet helemaal duidelijk. Maar Idomen is dankbaar dat hij werd gewaarschuwd. En hij zal degene die hem een bericht heeft gestuurd een cadeau uh, verzenden als dank. Heeft die laten weten, thankfully, this kid said something. He is the real hero, zegt de voetbalwaarspeler. Degene die hem waarschuwde in een privébericht, inderdaad. Ja. Yeah. Nou, mooi. Uh, ja. Mooi verhaal. Uh, dan uh, ja, jouw grote held. Mijn grote held, ja. Elvis Presley en uh, de fans die kijken rijkhalsend uit... naar een documentaire over The King... die op HBO op 14 april zal worden uitgezonden. Die, uh, die documentaire heet Elvis the Searcher. En er verschijnt ook een album bij met daarop zijn grootste hits. Maar ook een paar hele bijzondere versies van bekende Elvis-liedjes. Uh, Rolling Stone uh, publiceert alvast een bijzondere versie van Suspicious Minds. Wordt voor het eerst uitgebracht. Het betreft hier de de take die Elvis opnam uh, van dit liedje. En wat het zo bijzonder maakt is dat je eigenlijk alleen maar Elvis hoort. Met de drums en de gitaar. Maar alle andere dingen die zijn toegevoegd. Zoals de blazers en het, uh, het achtergrond, uh, uh, de achtergrondzangers Die zitten er niet bij. Dus je hoort voor het eerst een kale Elvis. En dat is best wel heel bijzonder. We can't go on together with suspicious minds. Ja. Ik, ik vind het mooier. Je vindt het mooier? Ja. Nou, dat vond Elvis zelf ook. Want ik ben oh. heel erg. Ik, ik vraag me echt af of hij blij is dat dit uh, zo wordt uitgebracht. Of Elvis vond dat zelf niet, bedoel ik. Oh, niet? Want, nee, <lacht> hij vond juist die blazers en dat achtergrondkoortje erbij... vond hij heel erg mooi. Het verhaal gaat dat hij zelf absoluut niet tevreden was... met hoe de uiteindelijke versie van het nummer was geworden. Hij had allerlei suggesties gedaan hoe het moest klinken... maar toen hij het nummer voor het eerst op de radio hoorde... hij zat in de auto met zijn vrouw naast zich... en nog een echtpaar op de achterbank... hij hoorde voor het eerst hoe dat nummer werd uitgebracht... de Species Minds... En hij werd helemaal gek. He went berserk, zegt Priscilla Presley uh, daar later over. Zijn stem was veel te hard, zei hij. Hij had meer onderdeel willen zijn van dat achtergrondkoortje. Oh. Waar overigens Donna Thatcher uh, in meezong. De latere liedzangeres van Grateful Dead. Maar uh, Elvis-manager colonel Tom Parker... de uit Nederland afkomstige Dries yeah. van Kuik... die had achter Elvis' rug om uh, gezegd dat Elvis te zacht was. En hij had orders gegeven om zijn volume op te schroeven. Omdat Elvis natuurlijk de ster was en die moest goed horen voorbaar zijn. En ja, Elvis was er misschien niet tevreden mee, maar het werd toch, ondanks dat, of misschien wel dankzij dat, zijn laatste nummer één hit in de Verenigde Staten. Maar dit zijn dus opnames die niet... Uh, zeg maar opnieuw gemixt zijn. Nee, het is, niet, is een mix van, uh, van uit die tijd, die ja, al, al wel bestond. Ja, dit, dit is de, de opname, de zesde take van die Elvis van dit nummer Suspicious Minds heeft gedaan. En daarna werden er dus nog allemaal dingen aan toegevoegd van een andere take. En dat werd de uiteindelijke single. Maar dit is wel gedigitaliseerd natuurlijk. En uh, uh, mooier gemaakt dan dat het toen is opgenomen. Dat klinkt hartstikke goed. En, het klinkt hartstikke en, goed. En dat weten we, of dit horen we, dankzij die nieuwe serie. die HBO. Dankzij, ja, die nieuwe serie. Op 14 april uh, zal HBO die uitzenden en daar komt... Ja, daar er komt weer een hele merchandising bij van uh, een, een cd en een dvd en, uh, en een boek volgens mij. Dus Tot 14 uh, dat Wordt weer uitgemolken. Heb jij ja. slapeloze nachten? Ja, ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Ik wens je heel veel sterkte. Ja. Uh, uh, en misschien ook wel omdat Tinder het niet doet. <laughs> nou ja, nou, ik heb er geen last van gelukkig. Maar er was wel grote paniek bij enkele Tinder gebruikers gisteren. De dating app die lag er enkele uren uit. Waardoor uh, gebruikers niet meer bij hun berichten kon. Meen je kon... dat nou, grote paniek? Ja, nou echt. Ja, Want met alle gevolgen van die. Uh, ene Michael die twitterde dat hij een Tinder date had die hij af wilde zeggen, maar hij kon niet meer inloggen, dus hij kon die date niet meer bereiken. Dus ja, er zat ergens ter wereld een vrouw te wachten op een date die niet opkwam dagen. En dat is toch wel uh, jammer. heel jammer, van. ja. ja. Anderen waren wat minder rauwig om de storing. Uh, Lila die twitterde, of god, of een FBI-agent heeft uitgelogd voor Twitter, ik weet het niet, maar ik kom er niet meer in. Maar waarschijnlijk is het maar beter zo, uh, zegt ze. Nou, de oorzaak van de storing is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk komt het door een update van Facebook, uh, waarmee je in moet loggen bij Tinder om daarin te komen. Ja. En uh, Facebook heeft een update gedaan voor alle apps... die Facebook gebruiken voor een uh, inlogverificatie. Ja, dat hoorde ik gisteren ook voor het eerst... Dat, dat dat gekoppeld is aan Facebook. Ja. Nou ja, oké, okay, en dan het belangrijkste bericht. Het belangrijkste bericht. Goed nieuws voor mannen, want mannen moeten namelijk... twee keer per week met vrienden een biertje drinken... Wat zeg je? om gezond te blijven. <laughs> twee keer per week een biertje drinken, dat schrijft Esquire... op hun website, op basis van een onderzoek door Robin Dunbar. Hij is professor ontwikkelingspsychologie... aan de Universiteit van Oxford... Hij concludeert dat mannen die hun vrienden tijdens een sociaal gebeuren... twee keer per week of vaker zien, gezonder zijn... minder kans op depressie hebben en zelfs sneller van ziektes genezen... dan mannen die alleen thuis zitten. Het moet gewoon. Het moet gewoon. Toegegeven over dat bier wordt in het onderzoek niet gesproken... Oh. maar de gezondheidsvoordelen <laughs> die uh, ontstaan... Sterker nog, het is gezonder zonder bier waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk wel, maar goed, het werkt zo lekker. Uh, de gezondheidsvoordelen ontstaan door de sterke band... die ontstaat als mannen samen zijn. De medical daily zegt dat deze band het geluksgevoel vergroten... Je zelfvertrouwen laten groeien en je stress doen verminderen. Ja, en al die drie punten zijn factoren die meespelen... in je mentale en fysieke gezondheid. En daar al die Engelsen op de Wal in Amsterdam. Ja, ja, dat denk ik. Ja, twee ontmoetingen met je vrienden per week zijn dus al genoeg. En het maakt niet uit wat je doet. Je mag dus een biertje drinken, maar het kan ook sporten zijn... of uit eten, zolang het maar in real life is. Want alleen facetimen en appen, dat werkt niet. Dat werkt niet. En, en geldt het, werkt het alleen voor mannen? Nou, ze hebben alleen mannen onderzocht. Ik weet niet waarom, maar hoe het bij vrouwen zit... dat is niet meegenomen in het onderzoek. Dus ik weet niet hoe dat werkt, maar ik denk twee keer per week een vriendinnenavond. Dat lijkt me ook ja, helemaal niks mis. Mee. toch. Ik zou ja. niet uitsluiten dat het met een toch positief is. Ja. En dan zien we elkaar nooit meer. <laughs> <Precies>. <laughs> Uiteindelijk. Goed. Dankjewel, Lammert de Bruin, voor uh, al dit trending en nieuws. En daarmee gaan we een vandaag voor vandaag besluiten. Morgen komt een vandaag, zoals ik al zei, vanuit Nieuwsport in Den Haag. Heel veel politieke gasten dan. Natuurlijk ook met ons politiek commentator Joost Vullings. U bent daar van harte welkom, trouwens, in Nieuwsport Tussen twee en vier. Zodra ik het nieuws ontkomen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 Met een hele ploeg en het zijn hele vieze mensen. When Luister zondag tussen 9 en 10 in Radiodoc naar de podcast Pavel, de Poolse plukker. Some kind of way I want to be like the Dutch Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Een eindexamenkandidaat in huis en toch een zorgeloze tijd?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 Schrijf u nu in voor de onmisbare cursus actief in overnames op alexvangroningen.nl.